Psalm 72 vers 1, geef heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan skoningszoon om uw knechten te richten met beleid. En ook het vierde vers, terechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. En dan merken we wel dat het woordje rechtvaardig, het woordje recht, vanmorgen een belangrijke rol speelt ook in het tekstgedeelte dat we zullen lezen. Wij zingen uit Psalm 72 het eerste en het vierde vers.